Gisteren verscheen een boek, dat is gebaseerd op de dagboeken van Gerry van Maasdijk. Volgens zijn kinderen was hun vader een integer man en een loyaal monarchist. De Tweede Kamer heeft een motie van de SGP over minaretten verworpen. De SGP riep de regering op tot terughoudendheid ten opzichte van het toestaan van opvallende schotelantennes, het laten horen van islamitische gebedsoproepen en het bouwen van grote moskeeën en minaretten.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 Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. CFM FM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 And left, and side, it Give me the music, make me jump, jump, Give me the music, make jump, yeah. listen to the drum. I me say, listen to the beers. Give me little music, make me wind up me waves. Me say, listen to the drum. I me say, listen to the beers. Give me little music, make me wind up me pass the dochi on left hand side. Say, pass the dochi left. On the left hand side, it's a goban. I swear it's a truth and I owe it all to you. Cause I And I